Scanauto's die namens gemeente foutparkeerders opsporen zitten er geregeld naast. Dat blijkt uit het aantal toegekende bezwaren tegen parkeerboetes in de vier grote steden. In Utrecht en Rotterdam was in 2019 drie kwart van de bezwaren succesvol. In Amsterdam ging de boete in twee derde van de gevallen van tafel. Volgens een bedrijf dat mensen helpt bij het aanvechten van boetes herkennen de scanauto's bijzondere situaties niet. Zien de camera's niet of iemand naar de parkeerautomaat loopt of iets staat uit te laden. President Trump kan niet meer twitteren met zijn persoonlijke account. Dat was woensdag al voor 12 uur geblokkeerd, maar nu definitief vanwege twee nieuwe berichten. In één daarvan schreef Trump dat hij niet naar de inauguratie van Biden komt. Dat bewijst volgens Twitter dat de president niet van plan is om mee te werken aan een soepele machtsoverdracht.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 In de Verenigde Staten zijn het afgelopen etmaal 290.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. En dat is het hoogste aantal op één dag sinds het begin van de uitbraak. In totaal zijn nu 21,8 miljoen mensen besmet geraakt. In de VS zijn tot nu toe 6 miljoen van de 330 miljoen inwoners gevaccineerd. Het weer, het vriest nog in de ochtend. In het hele land kan het daarom lokaal glad zijn. In het midden en zuiden ook kans op mist. In het noorden kan nog een buitje vallen. Vanmiddag af en toe zon en vrijwel overal droog. Het wordt 1 tot 5 graden. Morgen meer bewolking en 2 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een weg is de A6 Lelystad richting Muiden... dicht tussen Lelystad en Knopend Almere.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ik ben niet meer mee. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Ja, Toebak leeft. Fijne toestel op aanstaan. Sorry, ik ben er heel ver weg. Geestelijk en uh, lichamelijk. Eh, uh, wat, wat hoor ik daar nou? Hé, hey. is dat... Uh... Oh nee, ik dacht even dat Jolande was. Maar dat is die politie met dat vaardig. Ja, dat is het blauwe licht, hè? Ja, dat is waar. Goedemorgen. Waar gaat hij weer? <lacht> Wat leuk, dat zat ik vroeger namelijk op ik ook op de fiets. Ik wil er ook in op de fiets. Ik wil er ook in. Lijkt het geweldig. Ja, aan de kant. Ik, ik moet er langs. Ja, je hebt een steek. Nee, ja. Ja, laten we er geen en, Ik wil ook een uh, wapenstok. Een hierbij. wapenstok? Ja, Ja, zeker. Ik wil wel het hele setje compleet. En ja, een goed. vet? Ja, wil je een kleine, een korte wapenstok? Het is alleen om uh, indruk te maken, zeker. Nee, ze Niet om langer. mee te slaan, maar je kan ook wel een groot wapenstok. Je ja, doet meteen natuurlijk. aan de slag. Ja, natuurlijk. Okay. Aan de slag, letterlijk. Ja, aan de slag, precies. Gewoon even lekker erop los uh, slaan. Ja, ik bedoel, <laughs> dat is een stuk, stuk beter dan... Pff, sowieso. Schieten, ja, ja. Of, of je kan dit doen... Hoppakee, je ja, oh, kan ja, het met mes mee nemen. Ja, ik heb gisteren rotzooi. Ja, zeker. Nou, uh, tweede gedeelte uh, tweede aflevering in het nieuwe jaar. Oh, ik denk, uh, zijn wel in een tweede uur, zo ja. onkie. Moeten we al aan de geschiedenis beginnen? Nee, zeker nee. niet. Nee. Het, uh, ja, het, is, het is een mooie en uh, bijzondere week geweest. Man, dat sowieso het is... Uh, een wereld waardoor mensen onvergetelijk zijn geworden. Ja. Jeetje. Op een verkeerde manier. Ja. Het, het, is, het is wel een moment, hè? This moment calls for healing and reconciliation. Ja, is, ja precies, iets, ja. Mooi. Oh, ja, het ja, is ja, echt ja. mooi gewoon ook. Het is ook even heel goed dat hij die demonstranten even op, zijn, op hun nummer zet, hè? Want dat is toch even, jezus. Dat, dat hebben ze gewoon helemaal niet goed begrepen, wat ze moesten doen van hem. Ze, nee, nee. Ze nee. gewoon niet. Ze moesten daar naartoe lopen... En alleen maar naartoe lopen. Nee, maar met een vuist schudden. Ja, ja, precies. Uh, niet naar binnen. Uh, motherfucker, zo is het roepen. En verder ja. niet naar binnen. Ja. En ja. nou ja, goed. Het is mooi dat hij nu tot inzicht komt. Ik had wel gehoord dat hij nog iets anders had gezegd. Ik zal straks nog op snoren. dat vond ik toch ook weer een beetje verontrustend. Terwijl andere mensen waren heel blij waren. Nou. nou, ik las vanmorgen... Mag ik ja. dat nog vertellen? Jazeker. Uh, ik las vanmorgen dat hij uh, nog een ander Twitter-account had. En ja. nog één. En die zijn nu ook allemaal geblokkeerd. Ze hebben ze allemaal kunnen vinden. Ja, en die van het Witte Huis zelf wordt ook geblokkeerd. En die wordt daarna dan overgedragen aan de nieuwe president. Oh, kijk. Ja, maar niet officieel op een kussentje. Maar ja. het is wel zo. ik vind het ook heel zwak dat hij er dan niet bij gaat zijn bij de... Inauguratie, ik vind het ook zo'n woord. Toen wilde aan Augurken denken. Ja. Inauguratie. Augurkuatie. In ja. Het maf was, ik heb afgelopen week heb ik uh, op een of andere manier had ik even een, uh, een uh, moment van vroeger, noem je dat? Nostalgie. Had ik kwam ik in de film Back to the Future, deel 2. Ah. En daar heb ik iets mee. Ik vind het grappig hoe ze dat in elkaar gezet hebben. En elke keer komt dan, dan Biff tevoorschijn. En Biff is de bad guy, eigenlijk. De sukkelige bad guy. En die uiteindelijk dan, uh, zeg maar, elke keer uh, Marty binnen uh, tegenkomt in een of uh, in een, in een, een diner. En hem uitnodigt, en zegt hij altijd van: Are you chicken? Nobody calls me chick. En dan komt er, ontstaat er iets. En uiteindelijk krijgt Biff altijd mijn noor over zich heen. Weet je wel? Mest. En dat is altijd heel, heel dramatisch. En allemaal. En een van die afleveringen... Uiteindelijk wordt Biff zeg maar een hele grote belangrijke zakenman. En hij heeft dus een hele grote toren. Ah. En die dat is een toren... Die zie je dan nu met andere ogen. En ik wilde gisteren wat fragmenten van opsnoren. En het grappige was, iemand was me al voor geweest. En die had in die toren, in die film, had hij altijd... De, de Trump-toren Trump Trump, Trump. van ja. gemaakt. Oh, wat en in plaats van de biff museum had hij de Trump-museum van gemaakt. Oh, wat leuk. Wat en leuk. dat is echt een persaflage. Volgens mij is ook Trump in de gedachte geweest... terwijl ze die film aan maken Van de makers. Maken. ja, waarschijnlijk. Een, ja waarschijnlijk. Grappig om dat gewoon te zien. Nou, Straks daar meer over. Dus we zijn wel een lekker gitaarplaatje om wakker te worden. Schud de afgelopen week weer even van jas. We gaan oh. het even op de korrel nemen. Dit is Walsburg En... Sure Shine. Is er nog koffie? Nou zeker, ik heb het net gezet. Zeker weten, toebak leeft. Kijk, wat ik eigenlijk verzocht was eigenlijk dit. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. To all of my wonderful supporters, I know you are disappointed. But I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Oké, okay, wat zegt hij nou eigenlijk? Deze ongelooflijke reis is nog maar net begonnen. Ja. Ik wil niet zeg maar een of andere helderziende zijn die allerlei dingen voorspelt. Maar wat bedoelt hij ermee? Nou, dat het het begin is van het eind. Van het einde van de wereld. Nee, nou, toch? nou, ik wil niet die kant op sturen, maar hij, hij zegt nog wel hier iets dat er nog iets gaat komen. Dat de reis nog net maar net is begonnen. En zijn aanhangers... Nou ja, goed, ik uh, wil niet onrustsaaien, maar ik vind het toch wel verontrustend. Ja, ziek. Ja. Nou goed, het is uh, de zaterdagmorgen. Straks is het ook weer een stukje geschiedenis. En het in Het radioprogramma. Het is vandaag, uh, wat is het eigenlijk, 9 januari. Alweer? Ja, ja alweer. Ja, ja, ja. ongelooflijk. We hebben het eerder ook al gehad. Ja. Dat was vijf jaar geleden, of zes jaar geleden, volgens 2015. En we hebben het er ook over gehad. En Toen waren het ook weer interessante Maar nou, toen was het nog niet vijf jaar geleden. Nee. nee. Toen was er nog was... niet in de picture. Nee, het man van wel eens. En als je dan weer terug gaat naar Back to the Future. Wat dat zich afspeelt, dat speelde zich af in 2015. Hè. Het was een film uit 1987. Maar ze gingen toen vooruit in de tijd naar 2015. Oh, wat 2015. dat dus het, het scheelde zien. net een jaar. Net ja. een jaar, weet je wel? Net dat, oh, wat grappig. Dat Biff soort uh, zeg maar president was en dat Trump uh, echt president werd. Dus uh, het, is, het, is, en echt, het komt heel dicht bij elkaar. Dus goed, ik zie dat je alweer rare dingen hebt begonnen. Ja, is wel, worden, dat is wel een plaatje. Ja? Want uh, de politie van Den Haag is donderdagavond uitgerukt voor een auto met twee hoofdsteunen. En daarop zaten maskers bevestigd die bekend waren uit de horrorfilm Scream en Friday the 13th. Oh ja. De agenten kregen meldingen dat in de auto twee mannen gesignaleerd waren... onder verdachte omstandigheden. Het waren gewoon die hoofdsteunen. <laughs> ja, en in het ja. donker leek het net alsof het dus die mensen waren... Maar ze zijn wel blij met oplettende burgers. Ze rijden liever een keer te veel dan te weinig. Maar het is wel onduidelijk hè, van wie de auto was... en waarom de maskers op de hoofdsteunen zijn geplaatst. Ja, het is wel grappig. Het net als met sommige mondkapjes. Ja. Sommigen ja, geven dan ja, ook ja. zo'n zo eng masker aan. Ik denk alleen van, ja, als kleine kinderen dat zien... die krijgen volgens mij echt, uh, echt nachtmerries, weet je. Maar ik vind het wel, ik vind het wel ja, grappig. Ja, moet je raar. dan verplicht worden om dat weg te halen, of niet? Nee, waarom? Ja, nou ja, ja. goed. Omdat het onrustig is. Ja, maar het is trouwens ook zo. Dat vond ik wel grappig. Die, die uh, scream, dat masker, dat is dus echt gebaseerd op de schreeuw, hè? Schilderij van Edvard uh, uh, Bunch of zo heet hij. Edward Munch. Of Munk? Ja, Englishman Munch. Munch. Sorry, ik heb ja, het niet Ja, Munch, Munch. Ja, je ja, kunt snelheid uitspreken. Het is met TH. Ja. Ja, uh, dus dat is wel grappig. Want er is dus echt een schilderij geweest, wat super bekend is. En dit wordt dan uh, hiermee. Uh hierop uh, gebaseerd allemaal. Ja, het is een bij elkaar rapsel. Ook als je het weer de achtergronden leest... Van waar die films vandaan komen, dan heeft het ook weer te maken met... Uh, met natuurlijk met... Uh, uh, Edwa, nee, uh, Ed, Ed, Gein, Ed Gein. Die natuurlijk allerlei mensen verzamelt... en in stukken snijdt. Uh, en, um, ja. Een vrouwpak naait. En dat soort geit allemaal. Maar ja. goed. Uh, nee, goed. Uh, het is uh, een het is, het is, het is zaterdagmorgen. Fijn dat de toestel op aanstaan. Ik zit nog even te kijken wat er meer... Uh... Oh ja, natuurlijk. Even vormgeven. Ja, dit past bij deze... deze... Ja, Vrijdag de 13. de film natuurlijk. Goed, straks op de het berichten. Eerst even kijken wat voor muziek we allemaal nog voor u hebben klaargestaan. Ik heb nu ook weer wat nieuwe muziek gevonden eronder andere een nieuwe zingen... van de Kings of Leon. Ze hebben een nieuwe serie heet. When You See Yourself. Nu kom je tot inzicht? The Bandit. That is a really little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 I'll see you clearly now. Sorry, raak ik moet niet doorheen praten. Oeh, allemaal aparte toontjes bij elkaar, hè? Voor als je met de kop ervan luistert en je denkt, kan allemaal net weet je, het is een je, dissonante tonen die je bij elkaar hoort. Maar goed, dit leuk. Dit uh, Jacob uh, Collier. En het heet The Sun Is In Your Eyes. En natuurlijk het doet denken. Starry, starry night. Ja. Zeker, maar dat is dan net weer even een ander toontje. Dat is als je het naast elkaar draait. Je, het lijkt helemaal niet op elkaar. hadden we toch eens op met het vergelijken. Dat ik, weten we dan nou wel. Ik ga ook een song schrijven. En die begint dan gewoon met yesterday. Oh En dan, dan ga je iets heel anders doen. Ja, ja. En dan wordt het plotseling gewoon een rap en zo. Dat lijkt me wel leuk. Maar natuurlijk, dat, dat doet ook. Mag, je mag één woord mag je wel pakken. Eén woord mag je vier op. maten of zo. Oké. Okay, okay. Dus uh, nou, vier maten, dat is dus... Uh... Nou, volgens mij kan je veel beter gewoon je hart volgen... en je ergens helemaal instorten... en dan misschien lijkt het even goed wel ergens op. Maar je wow. moet gewoon wel iets van je, vanuit je binnenste doen, toch? bij je hart en ziel ligt. Ja, ja, als je, als je, je hart hart denkt, maar, ik ga ligt. van tevoren iets gewoon bedenken ja, op een oud nummer. Dat gaat voor mij nooit lukken. Ja, maar je hoort, het ook, uh, je hoort het ook in je stem als je het niet meent. Nee, dat klopt. Je moet, je moet echt gemeend zijn. Want het dat hoor je is vaak heel ook grappig, die, uh... hè, als, ik, uh, als ik dus lachend uh, ja. uh, uh, ga praten. Terwijl, ik doe gewoon alleen mijn gezicht in een lach. Ja. En ik praat nu en dan lijkt het al bij of ik veel, veel vrolijker ben. Maar eigenlijk ben ik heel erg te Ja, okay, je kan er zoveel ja. mee doen eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Het is je, echt je, je een hoort instrument. Ook, het is grappig, pas later hoor een nieuwe presentator op Radio 1. Ik weet niet, Kim, Natasha Kimp. Nou goed, maakt niet uit. En die, die, je hoort gewoon dat haar bovenlip een beetje vast zit. Waardoor ze eigenlijk toch een beetje Murmel. Omdat denk murmelt. ik denk. Murmel? Die, oh, ja, ja. Je, je bovenlip moet je wel bewegen. Ik heb ook niet een heel groot bovenlip, maar je moet hem wel bewegen. Ja. Ah. Nee, goed, dat is grappig. En als je later ziet ze op de televisie... denk ik, ja, klopt ook. Je bovenlip beweegt ook niet echt. Ja. En het is misschien aangeboren, dat weet ik ook niet. Maar dat is gewoon lastig. Ik bedoel, daar moet je echt extra je best voor doen... om het wat enthousiaster of om er gewoon meer uit te krijgen. Nou goed, zelf even technisch gelul over hoe je moet presenteren. Lekker boeien, hè? Jeetje. Wat hebben we daar nou weer? Militairen? Ja, ik vind het wel grappig. Want uh, het schijnt een heel opvallend gezicht te zijn... militairen die in camouflage pakken een verzorgingshuis binnengaan oh, om gezellig. te helpen. Ja. Yeah. ja, Het is wel Goed stoer, idee. als van die Rambo's. Die komen jou dan omdraaien of ja. die komen je eventjes rijden. Maar uh, ja, het is wel voor die mensen... Ja, het is wel weer leuker dan, de, dan de, de, die uh, gewone pakken die helemaal ingepakt zijn. Ja. Van die oh, ja. uh, ja, ja, mummiepakken. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, ze zijn ook... Uh, uh, ze zeiden van ja, moet het doen. En er was ook wel een woordvoerster die zegt van ja, we zijn er om zorg te leveren. Niet om ons te profileren als defensie. Maar ja, er is een klein kans natuurlijk dat kleinkinderen van opa en oma die dat dan zien, die stoere soldaten. Dat die dan misschien, uh, dit is wel ook weer reclame voor het leger. Ja, ja klopt. Ja, ja, dan mogen ze wel wat mensen gebruiken. Nou, er zijn toch steeds meer de vragen of het leger niet ingezet moet worden. Sowieso, ik denk gewoon dat eigenlijk soldaten op elke hoek van de straat moet neergezet worden. Ja. En dat, er ook, uh, dat die webcam eigenlijk van je, je laptop altijd aan moet. Dat alles gecontroleerd moet worden. Het leger moet veel meer ingezet worden. Maar ja, ik, ik sprak vanochtend uh, toch nog even bij het, uh, naar de, van naar het huis gaan. Een buurman. En die zei ook van nou: uh, de huizen zijn nog open in uh, Sundparks hier ja? in Zandvoort. Maar uh, de kans is groot dat die dus ook dicht gaan. Dus de, de maatregelen gaan toch strenger worden. Ja, ja. Nog strenger. Ja, waarvoor hebben we het in het begin al niet beter aangepakt? Waarvoor zijn we zijn in het begin helemaal in een lockdown gegaan. Ja, dat wilden we heel graag. Dat weet ik nog wel. We waren we stonden zo voor open. Ja, dan blijven ja. we allemaal thuis. En nou, in het begin. Ik weet nog wel dat opstandig wil echt niet te klap, echt niet de lezen, hoe het moet. Ja, en dat is China gewoon veel beter in. He? Ja, ja gewoon... die, hebben, die hebben straks gewoon hebben een gewoon leuke feest. Chinees nieuwjaar weer volgende, volgende maand. Maar goed, je moet wel realiseren, als daar iets uitbreekt, dat ze dan meteen ook de hele straat afzetten. En dat ze ook familie uit elkaar vandaan trekken. er wordt gewoon als één iemand besmet is, dan wordt hij uit het gezin vandaan gehaald. Die wordt in de quarantaine geplaatst. En mensen mogen soms ook helemaal niet meer huis doen. Het is echt heel dramatisch, he, wat ze daarmee hebben. Gezin het hele gezin wordt uit elkaar weggehaald. Oh. Ja, dus dat wordt echt veel beter toegezien. Ik ben ook altijd zo verbaasd. Want er zijn er mensen in een gezin... en dan heeft één heeft het en die andere twee hebben het niet. Ik neem aan, die zijn dan wel getest... Maar kunnen ze dan nog besmet worden... terwijl ze de hele tijd al in één huis leven? Ja, goed, wij hebben... Ik vind dat zo vaag. Ja, wij hebben cliënten gehad natuurlijk die in een rolstoel, en die twee verzorgers, of een vader, die vader en de moeder... waren al twee, uh, zeg twee maar besmet. En die bleef in de slaapkamer. En die cliënt bleef gewoon op haar eigen kamer. En die werd verzorgd door haar broer. broertje. Ja, ietsje ouder was hij. Maar goed, dus, en die, zij heeft het volgens mij niet gekregen. De laatste keer dat ik haar contact heb... was iets van twee dagen geleden... En toen is het al, was het al twee weken aan de gang. Gek hè? Ja. Dus ze zijn niet vrij, de ouders? Dat, dat denk ik wel. Oh, ja. Ja, of ze moeten het weer ergens opgedokeld hebben. Ja, maar, nou, uh... ik, ik, gisteren zag ik op tv iemand en die had het al twee keer gehad. En die okay. krijgt nu de prik. Kijk, ik denk Omdat dan ze dat toch. Geen derde keer krijg ik. Ik wow, ben je dan heel erg bevattelijk? Ik denk toch dat je uiteindelijk toch een staatslot moet kopen. Dat is toch, toch een soort teken. Dat, je, dat, je, die, die dat, je, dat toch, je de jackpot haalt. Ja, als je he, twee, he, keer, ja. twee keer het coronavirus weet, op de, dan ja, is het dan, toch iets aan Dan ga je gewoon die miljoenen winnen. Ja, dan yes. moet je toch echt ergens instappen, anders wordt het gewoon helemaal niets. Oh, ik Schilder. ga het nog geen kopen. Is er nog kopen? Ja, hoe stoppen je over die koffie? Dan weet ik het allemaal, zeg maar. Dag. Through. Good faith and feelings lose Don't let the fear take hope too You've done so well This feeling's swell, what's more to do? No time for love, just a final rush And the skies are left to show With a battle cry Like a melody of blood and tears And the bodies light covered in snow But when it's home, they're coming back to you With a spark to the curtain, see it through Good faith and feelings lose Don't let the fear take hold for see. You've done so well This feeling swell, what's more to do? Oh, we, we, we has the way we said Made it through, so I'm I should feel Every single phrase I fell How the way to do All the fading days we see I just try So use your sight Because the buggy haste is free A the to but I mushroom give Oh, we has the way we said Made it through, so I should feel this gun is for hire. En uh, dat doet me altijd denken aan natuurlijk een heel mooi stukje tekst wat ik ooit uh, hoorde. Dat was, uh, ja, dat was dit. My cold, oh, from my cold, dead hands. Yes, weet je nog, de man die de voorloper was van de NRC. Was het ook weer de, de, nou goed, de, de, de wapenwedloop in Amerika natuurlijk. Deze man, dat uh, is een hele bekende acteur. Ja, hij heeft ook Spartacus gespeeld. Nou goed, we zoeken hem ooit wel eens op. We en hebben het... een geweldige stem. Ja, oh. het is echt die stem ook, hè. From my, my gold, gold dead hands. hands. En dan staat hij er zeg maar voor een hele grote volle zaal... met mensen die allemaal gek zijn op wapens. En dan haalt hij zo'n heel groot wapenvoorschijn. Zo'n shotgun. En die houdt hij omhoog. From my gold dead hands. Terwijl niemand neemt mijn wapens af... totdat ik dood in mijn kist ligt. Ja, nou, ik ben, nou, ik ben gezellig, wel uh, blij. Ik juist. ben wel blij nog even uh, als laatste over die toestand van woensdag. Want daar ja. wil ik het nog niet meer horen. Ja. <coughs> ik ben wel blij dat, er, dat er, die mensen niet allemaal wapens hebben meegenomen. Er, was, er is toch wel er zijn vier doden ge, uh, gekomen. Ja, dat was een hartinfarct. En het was, het was oh. ook door druk uh, Corona, druk ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, het viel van de trap af, zeker. En, nou, uh, dat soort dingen. Ja, ook, uh, echt knulligheid. Dat soort dingen. Eén één is neergeschoten door een politie... Agent in Burger. Ja, en die was zelf beveiligingsambtenaar. Maar er is, is ook een beveiligingsambtenaar die is dood gegaan ook nu... ...aan zijn verwonding overleden. Ja, ja. Dus uh, ja, ja. Ja, het was grappig. Het was een beveiligingsbeamte. Die was zat dus... Bij in Burger. In Burger. Liep, liep mee. Die liep mee. Die was voor Trump. Die is neergeschoten was en gewoon ook een CX. agent. Het was gewoon zijn ex. Oh, die was er zo klaar mee. Die is even neergeschoten. Jazeker. Die, die is nog veel dwangmatiger en toch veel... Uh, ja. um, Narcissischer dan Trump zelf. Goed, het is tijd voor de nou, gaan... zandvoortse berichten. Want het is alweer half negen. De burgemeester, ik zie nog even te kijken wat de burgemeester allemaal heeft ge, uh, verteld in de film. De die ik kon zien op uh, nieuwjaarsdag en de dag daarna. En het is een paar keer herhaald gewoon mijn kan je hem nog terugvinden op YouTube en misschien ook op de Zandvoortse krant de website. Dan kan je ook wel de, de, de afspraak ja, van de burgemeester terugzien. Hij kijkt positief vooruit. Hij, hij roemt in ieder geval de, de vrijwilligers die Zandvoort Rijk is. Er zijn er heel veel. Die hebben gewoon heel veel mogelijk gemaakt. En hij zegt: we komen hier bovenop. We redden het gewoon. En hij is een optimistisch mens. Er zijn veel uitdagingen aankomende jaar. Onder andere moeten er ook nieuwe huizen worden gebouwd. Er is natuurlijk een nieuwe woningcoöperatie, Pre-Wonen. Je hebt ook nog wat dingen op te ruimen. En er moet ook een Grand Prix gaan komen. Dat schijnt echt wel te gaan gebeuren. Alleen, ja, nou, in september. Dus duurt nog wel even. Dus er kan nog van allerlei dingen gaan gebeuren. En Verder, um, hij is gewoon heel positief over alle mensen die samenwerken. Dus het is ook wel goed om dat nog eens extra te positief, uh, ja. positief te benaderen. Ja, ja. zeker. Ja. Zandvoort Nieuws? Ja, zeker. Ja. Daar waren we. Ja, precies. Ja. Er is een vos en die kwam om hulp vragen bij het politiebureau Zandvoort... Hij liep op de binnenplaats rond en uh, ja, hij vluchtte wel naar, via duinen naar het dakterras. Wacht is, dat, wacht, is dit wel een vos? Is het geen vol? Nee, een vos blaft een beetje. Okay. Een beetje, beetje keffen volgens mij. Oké, okay? echt waar? Maar ja, de agenten die die, die die vos zagen, die hebben hem kunnen vangen... door middel van een vangstuk en vangstok en veiligheidshandschoenen. Niet eens met een taser, hadden ze ook kunnen doen natuurlijk. Kunnen ze gelijk testen. Maar ja, de vos was zwaar gewond aan zijn keel. En uh, de dierenambulance heeft hem meegenomen. En ze hebben de wonden kunnen hechten. Ik denk, hij wordt helemaal uh, uh, gedaan. Aan de andere kant worden ze weggejaagd en ja. wordt hier daar neergelegd. Ja, worden ze neergeschoten. Dit ja. diertje die is zo knuffelig. Het is wat anders dan een hert. En dan wordt hij ja. gewoon omgelegd. Uh, nou, maar, goed, een wolf. Of een vosje, sorry, het wolf. Een maar ja, natuurlijk. ze wilden dus gelijk ook nog weer vragen. Uh, uh, aandacht vragen voor de stichting de Toevlucht in de opvang. En in Amsterdam worden in dieren opgevangen. En het zijn echt. Uh, allemaal uh, dieren die gevonden worden, zoals vogels en, uh, en ook zoogdieren. 5.000 vogels en meer dan 500 zoogdieren worden bij de toevlucht opgevangen. Dus, uh, nou ja, oké. Okay. Ja, leuk. Goed, uh, nieuwjaarsduiken. Er werd natuurlijk al heel veel over geschreven dat het niet door zou gaan... en dat je een alternatieve nieuwjaarsduik moet doen. Nou, afgelopen week kwamen er toch al berichten... dat er toch heel veel mensen het zeewater zijn ingelopen. Toch een nieuwjaarsduik in de Zandvoortskrant. Echt lang de kust. Er zijn echt toch wel... Uh, Echt wel honderden mensen de zee ingelopen en dan in de kant Echt uitgebreid aandacht voor mensen die daar de zee zijn ingelopen. Rut en Michel als eerste. Voor ons is het niets bijzonders. Uh, wij doen het elke dag en elke dag doen we even het water in. Het lijkt mij een kleine moeite dan op Nieuwjaarsdag om gewoon het dan een keer niet te doen... om ook een signaal af te geven van... jongens, laten we het nou niet doen. Maar nee, zij moesten ook het water er weer in. En zo zijn er veel meer mensen het water ingegaan. Ook uit Amsterdam, uit verschillende... allemaal, allemaal namen staan ook in die Zandvoortskrant. Die begrijpen het. Dit gaat niet zomaar over. Ze hebben aankomende week allemaal een gesprek met de burgervader... om toch even... Even op hun interpraten dat ze begrijpen. Dit was niet de bedoeling. Eh, nee. En de Zandvoortse krant: het is leuk dat je eraan gaat besteden. maar dit is niet de bedoeling. Dus wat willen we nou, jongens? Ja, maar uh, volgend jaar mag het toch gewoon weer kom op? Ja, ja goed. Ik, uh, ik, ik, ik begrijp het. Ik heb die plaats van Spinsvies. Ik, ik, uh, ik wil alleen maar zwemmen. Ja. Gast, laat het eens los. <laughs> eh. Afgelopen zaterdagavond, dus een uh, week geleden. is een 16-jarige jongen aangehouden voor joyriden. de auto van zijn vader. Hij werd in de Nawijnlaan klem door de politie. En uh, de auto die stond als gestolen geregistreerd. En is die vader wel heel snel. Ja, dat wilde Van ik die het Hij ziet zijn zoon wegrijden en gelijk... Hup! Die zullen we we en Samen met een bijrijder reed hij dus uh, vanaf uh, Bentveld naar Zandvoort. Toen ja. hij rechtsaf sloeg, is de auto al opgepikt door de politie. In eerste instantie negeerde in hij het stopteken. De twee inzittenden werden in eerste instantie beide in de boeien geslagen... Na nou, een kort uh, onderzoek werden ze weer vrijgelaten. En de bestuurder werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Ja, wat grappig is. Jij ja, laat het nu klinken alsof het allemaal met een sisser afloopt. Maar die gast kan zijn rijbewijs op zijn buik schrijven. Ik weet niet of zijn vader dit van heeft bedacht. Hij is 16 jaar. Ja, nou, dit, hier wordt een aantekening van gemaakt. Dus uiteindelijk kan hij om zijn 17 en half niet met zijn rijbewijs beginnen natuurlijk. Nee. En zijn vader denkt, wat vervelend. Dat gaat me helemaal geen geld kosten. Dit. Ja, geen. Nou, ik zag laatst ook uit. een bericht dat, uh, dat iemand... Uh, een tienjarige jongen had laten rijden in zijn auto. Ja? En uh, die moest toen toch 280 euro betalen... omdat hij de, iemand in zijn auto zonder rijbewijs heeft laten rijden. Okay. En de jongen zelf kon dan niet uh, uh, aangehouden worden, of hoe noem het, uh, beboet worden, omdat hij uh, tien was. was. Maar zijn vader moest wel 180 euro betalen, omdat hij uh, toestemming, die had hem toch ook gezegd, oh gaan we rijden. Oh, oh, die, oh, ja, ja. Echt. hij <laughs> heeft niet zomaar een sleuteltje uit het kastje gepakt en is zo sneaky naar buiten gelopen. Zo'n jochie zo van tien, ja. dus ze worden steeds slimmer hè. Ja zeker, dat is belangrijk, dat ze steeds slimmer worden. Nou goed, uh, ja, bizar dat je dat doet, een tienjarig jongen. Had. Op een industrieterrein of op een uh, stuk land kan ik me nog voorstellen van Buringen gaat de politiek in. De man is echt ontzettend actief. En hij dacht eerst dat het een grapje was. Maar hij is, hij is gevraagd door Johan Fleming, Die is natuurlijk van... Ja, zo'n idioot die al die oranje feesten geeft en zo. Ja, maar zal ik je ook vertellen? Want ik heb ook... Uh, ja, heel gedreven. Hij, hij, hij had toen uh, al die rechtszaak met Patricia Pai. Oh en hij ja. Had van die plastic had hij allemaal laten maken. Echt waar? Die op haar leken. Okay. En er uh, zijn dus allemaal toestanden met die man. Dus ik, denk, zo, ik vind het gewoon echt een enge man als ik heel eerlijk ben. Hij gaat een feestpartij beginnen. Ja. En de, de, zo het korte bericht de, de, de, vermoeden dat je denkt... het is toch serieus denk ik bijna. Feestpartij, ja. de compensatie van de coronavirus dan of zo denk ik. En uh, Roy van Beuring, ik weet niet of je er nou ingeluisterd. is? Hij zegt ook serieus van... ik weet niet hoe hoog ik op de lijst sta. Dat vraag ik me, me nog wel af. Hij is wel ja. met andere serieuze dingen bezig. Bij de Afro-Tros zit hij in de programmeraad. Programma en er komt mogelijke verzoening met. Met ZFM, zie ik. Oké, okay, ik wist helemaal niet dat we uit elkaar waren. Ja, ze zijn, ja, ze zijn uit elkaar. Oh, ze zijn elkaar. Ja, okay. ja, ja dat nou. was allemaal allemaal toestanden. Maar oh. hoe heet het? De, de, de Johan Flemmings. je uh, haalt echt zo'n sekspopperel. Ja. Yeah. En uh, het was dan in april 2019 dat alles weer païs en vrees zouden zijn. Païs en vredelijk. leuk. Maar ja, ja, ja. <laughs> ja, het is wel grappig, hè. Maar het is, uh, het is een vreemde man. Het is een aparte man, dat is het. En, uh, maar ja, ik had wel begrepen van Roy... want ik zei ook van, ja, ga je dan met die man? Ik bedoel, ik, vind, uh, ik heb een beetje een raar gevoel bij die man... maar er zijn nog 45 anderen die in die partij zitten. Dus als je nou gewoon niet meer John Flemings noemt... maar dan de rest... Ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan heb je die dan, echt dan, dan, dan dan ben je, Want ja, ik heb zo van, ja, die John Flemings, nou... Uh, ja, lekker feestje met plaspoppen, weet je wel. Houd ja, op. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ja. Ik zou toch een beetje oppassen als je al aan de andere kant met hele serieuze zaken bezig bent... om dan met John Fleming een feestpartij op te zetten. Ik weet niet, Roy. Ik zal er even goed over nadenken. Nou goed, die dat tot zover hebben. de Stand voor het bericht het tweede gedeelte in het Rui, nog veel meer. En het grappige begint van deze plaat... Dat doet bedenken aan een buurvrouw. Dat is niet naast de buurvrouw, maar aan een buurvrouw verderop. Die echt toch een dwanghandeling. Met elke de voordeur toch nog een keer open, dicht, open, dicht, open, dicht, open, dicht. Heel vervelend voor Er dus Komt er niets van los? En dit doet me daar aan denken. Nou goed, het is even goed een leuke platen. Julian Stone! Julia Stone. En het is van Agens en uh, Julia Stone. Dat is een duo. Twee zusjes die wat apartere muziek maakten. Ik zal het vooral het begin doen. Doet me erg denken aan het de dichtslaan van een voordeur. Dan elke keer weer opnieuw. Elke keer weer opnieuw. De nieuwe EP, page is trouwens niet echt een Het is een e Er staan uh, iets van vijf of zes nummers op. En dit is het nummer dat heet Unread. Zeker unread, het is gewoon on... Nou goed, unread, Goed, uh, onlezen, ongelezen, zeg maar. Goed is de uh, zaterdagmorgen. Uh, vanochtend en vanochtend bereikt het nieuws. En daar was ik toch wel geïnspireerd door. Uh, uh, voor, nou ja, ik denk plusminus al twintig jaar geleden ben ik daardoor ooit nog geïnspireerd. En daardoor uh, film ik ook zoveel. En dat is over de man die uh, de Up-series heeft gemaakt. Ik heb het over Michael Abbott... Uh, Michael Abbott die heeft, uh, ooit, is ooit in 1964 begonnen met het filmen van zevenjarige jongens. En dat was toen een eenmalige aflevering. En dat zat, uh, en, was het idee zo van. Uh, kinderen uit een laag sociale klasse uh, komen eigenlijk niet heel ver. Dus die had hij gefilmd, hij had allerlei vragen gesteld. Allerlei vragen van over hun toekomst, wat ze wilden met hun toekomst. En er was ook altijd een theorietje over: van, als je op je zevende iets bent, dan verander je niet veel. En toch, na één keer een aflevering, dat heette toen Seven Up. Uh, niet de drank, maar gewoon 7-up. Maar als je het Google krijg je ook de aflevering van 7-up. En uh, uh, na die ene aflevering uh, had hij zo: ik mm, kan nog verlenging maken. En om de zeven jaar kwam hij terug bij deze mensen. Dus een hele grote groep van kinderen. Dat heeft hij gedaan tot en met... ...nou ja, tot een paar jaar geleden. Hij is geloof ik in 2005 is hij uitgeroepen... ...tot beste documentairemaker van deze 7-up... En uh, het is een heel bijzondere serie, Seven Up. Ik weet niet, heb je hem wel eens gezien? Ja, ik denk het wel eens gezien. Ja, het is... Maar eigenlijk doet het ook een beetje, denken. Ze hebben nu zo'n uh, bekende serie, die heet Klassen, En die is dan op, uh, op, uh, bij ons op RPL 1. En dat oh, ja. uh, gaat dus over hoe het gaat van... van een dubbeltje word je niet gauw een kwartje. Zeker in de Bijlmarie-scholen en zo. Ja. En ik denk dat ze hier misschien ook wel over zeven jaar vervolg op maken. Ja, nee, heb je best kans van? Ja. Het is maf, hij vraagt directe, vra hij stelt directe vragen. En het is maf. Zeker als je de wat latere afleveringen, zoals de 49 opkijkt, dan maakt hij echt grote stappen in het leven van één persoon. En dan zie je dus ons klein kind. Zie je ziet hem dus ons, ons 14-jarige, maar ook als 21-jarige dat hij in de bouw werkt. En even later. Er is één verhaal van de man die uiteindelijk, zeg maar. Uh, zegt dat ons zevenjarig jongetje dat hij graag in de politiek wil. Maar daarna gaat hij zwerven hij werkt in de, uh, woont in een. Caravan. Hij is helemaal, helemaal lager wal geraakt. En uiteindelijk werkt hij dan op zijn 63e ergens bij een politieke partij lokaal. Dan oh. heeft hij toch nog een beetje zijn zin gekregen. En het zijn bijzondere verhalen. Echt een aanrader. Het is echt de, de, de, de Up Serie van Michael Abbott. Nou, ze ze zeggen ook wel dat gaat. je een brief van jezelf. Aan jezelf moet schrijven ja. over, voor, uh, over 20 jaar. Ja, okay. Van uh, ik ben nu dit, maar ik verwacht wel dat je nou dat en dat en dat gaat doen. Ja, jezelf je een beetje. <laughs> nou goed, ik, ik ben vanaf 1999 gaan filmen met de camera en ik film echt de meest simpele dingen in het leven. En ook mijn kinderen stel ik ook al even vragen en dat doe ik nu al jaren en dat heb ik allemaal gedigitaliseerd op één harde schijf. En uh, nou goed, daar ben ik nu bezig om daar een overzicht in te maken dat je het ook snel terug kan vinden. Want anders is het één grote brei. Worden ze nou niet moe van jou dat jij steeds weer dezelfde vragen stelt? Het grappige is dat heel veel mensen om me heen in het begin dat ik mij begon gewoon doodziek van werden. En nu komen ze bij me om toch te vragen of hij stukjes film nog hebt. En dan kan ik vrij snel voor ze vinden. En dan uh, stuur ik het naar hen toe. En dan vinden ze het wel heel grappig. Maar ze moesten toen wel... erg dan gaan we weer aan het vervelende... Ga eens weg met die camera. Nou weet ik het wel. Weer ik heb rond die neus. Hé, hey, hoe is het met je? Ja. ja. Ja, je ja. schrikt, Je gaat er ja, automatisch achteruit, Deinsje. Dus, maar goed, nu ga je natuurlijk veel te veel filmen. Want je kan, ja, je, wat je nu filmt, ja, dat is pas interessant om over twintig jaar terug te kijken. Ja. Dat is nu gewoon het normale wat je, wat je elke dag hebt. Ja, je hebt ook een paar filmpjes van ons bij de, in de studio. Ja, ja, ja. ja precies. Nou, thuis dus, gaat het toch uh, iets verder, natuurlijk. Maar het is leuk, echt... Uh, in de vooral, Ik zeg tegen... je. Uh, uh, mensen met jonge kinderen film echt de simpelste dingen, weet je wel. Nu is het saai, weet je, zo'n kind die aan het spelen is in de plas. Dat doet ze morgen weer, dat heeft ze gisteren ook gedaan. Ja, maar zo'n ukkie die dan ook in bad zit te spelen zo, ja, en echt. zich te zingen. Of te, ja, weet je, ja, is eigenlijk gewoon je, je, heel leuk, die film. Neem het de tijd voor en uh, kijk er echt jarenlang hiernaar en pas over twintig jaar is het interessant. En stel ook wat vragen, maak contact hè, met de persoon voor de camera, dus dat is ook altijd heel belangrijk. Nou, voor ja. even wat handige tips. Voor de thuisfilmer. Uh, uh, nou goed, we uh, eerst nog maar even een plaatje daar. En straks hebben we een nog meer uh, berichtgeving. Onder andere uh, zit ik even te kijken. Jij hebt iets over uh, Sean Connery? Jezus, ziet hij uh, er daar uh, nog jong Dat is echt ongelooflijk. Hij is toch overleden? Dat de is niet Sean Connery toch? Oh nee, uh, sorry. Nee, natuurlijk niet. Roger Moore. Roger Moore. Dat zijn twee echte. Sir Roger Moore, hè? natuurlijk. Ja, Die andere is allemaal nep. Goed, hier.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 mm -hmm. Oké. Okay. Hier is mijn religion hoor ik heel vaak. Ik bedoel, het is altijd een God. En is altijd een meneer die de dienst uitmaakt. En het is de eerste keer dat ik een vrouw hoor zingen over dat ze, dat ze tegen een andere vrouw opkijkt. Is het dan gewoon een naaste liefde? Of is het toch een hogere macht? waar ze mee in contact staat. Nou goed, dat maakt me er allemaal niets uit. Ik, ik was even nieuwsgierig naar het bericht over... Uh, over, over de bondgirl, Tania de Roberts. Bond. Oh, het gaat over de bondgirl. Ja, niet nee, over, uh... nee, niet over Roger Moore. Die is al overleden, maar... Ja, dan mag je er even <coughs> nog over praten. Of moet je hem nou helemaal doodgwijgen? Hij dood had zwijgen. haar verhoefd vanuit zijn graf. Ja. Okay. Maar die bondgirl, die... Uh... Haar vriend en vertegenwoordiger Mike Pingel... die verklaarde maandagavond tegenover de entertainment site die dat ze zondag in het ziekenhuis was gestorven. Oh ja, dat verhaal. Ja, en dan kreeg je ondertussen kreeg je dan, na de hand, kreeg je een interview en alles. En tijdens het interview kreeg je dan te horen van... Uh, Hè? vertel me nu dat ze echt, dat ze nog leeft. Nou, hij dacht dus echt dat ze dood was. En dat was misschien al wel de buiten aan het dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar hij zegt zelf, ja, toen ik in haar kamer zat, opende ze haar ogen... en daarna sloot ze ze weer en blies haar laatste adem uit. Dus eh, nou, toen was hij kapot, liep de camera uit zonder ook maar te spreken met iemand. En uiteindelijk bleek dus, dus dat ze na de hand dus toch weer uh... tot, leven is gekomen. tot leven is gekomen. Maar ja, misschien dat ze, dat ze alsnog uh, straks gaat overlijden, dat weet ik niet. Nee, het, maf, ik, heb, ik, heb, ik hoorde die man, geloof ik, in een of andere interview iets zeggen. En dat was zo emotioneel. En toen dacht ik, wat, wat, wat, wat bedoelt hij nou misschien? Ik kon er echt geen taal Oh op, ja, dat dus, was dit dus. Ja. Het, dan, waarschijnlijk is het, heeft het daarmee te maken. Dat je dacht van, oké, okay, de man was een beetje in de wooi in de natuurlijk. Nou, vandaag in de Telegraaf te lezen... onder andere dat Huberto, Huberto Tan terug gaat komen... En het is niet helemaal duidelijk op welk televisieprogramma. Maar er gaat ieder geval op. zondagavond gaat hij een wekelijks programma maken. Huberto, een talkshow. Daar hebben we er nog niet genoeg van. Dus dat was nog een gaatje. Dus hij dacht mezelf, ik ga hem weer uh, gewoon een talkshow maken. Hij zelf zegt dat hij wat rustiger is geworden. Dus ik ben benieuwd. En in de zomer gaat hij het dagelijks doen. En dan gaan sommige talkshows natuurlijk stoppen dan. Dan denk je ga raak. In dat gat springen dat is leuk. En verder lastig natuurlijk in de kranten. Dat is wel als we het toch over talkshows hebben. Ja. Matthijs draait door. Die natuurlijk vanavond eigenlijk zou gaan beginnen. Of zou... Uh... Gaat hij niet door? Nee, hij gaat niet door. <kwijls> ik bedoel, het is geloof ik de tweede keer dat hij het doet. Oh, uh, oh, heeft hij heeft lichte, bijna... heeft lichte corona verschijnselen. Oh, oké. Okay. Ik denk vandaag nou, niet hij geen goede kijkcijfers. Nee, dat is ook nog maar kunnen. Waar had jij van de week gezien... Uh, met die Jort Kelder en die Piet Hoekstra. Dat heb ik zeker gezien. Oh, wat is, wat is dat een nare man, die Piet? Maar ik vond het ook wel weer leuk dat Jort een keertje op zijn nummer gezet werd. Ja, maar op, die is, was helemaal... Uh... Maar grappig, ik heb daar ik heb een fragmentje van. Moet je oh. even luisteren. You make it all so, such great drama. Too dramatic. Yeah. Oh. I'm okay. <laughs> sorry, this, this happens <laughs> okay. every four years ah, a riot on the capital, every four years. No, Kijk, no, no. nou, op zichzelf, dat wordt gezegd, hè. Jort zegt graag, wat, hij zegt dit. riot on the capital, every four years. No, no, no. En dat Riot on the capital every four years. En dan reageert Hoekstra met dit. En ik bedoel, I just have to say, I dat your comment was extremely rude. Het is? Yes, it is. Ik bedoel, dat, dat was het, daar ging dat het wat, om. Dat was alles. Dat was alles. Right yeah. on the capital every four years. En daarna, hij zegt... Jullie maken er zo'n drama van... Ja, meneer Hoekstra, gast, daar zijn vier mensen dood gegaan. Yeah. Het is een puinbak geweest daar. En nu ga je er eentje lacherig over doen. Terwijl hij later zegt hij dit weer. Ik president heel erg uh, is some honesty and decent treatment. Huh? Uh, wat? I think, I think it was very rude. And I'm offended by it. Hij bleef erin hangen ook dat hij zich... Be, be, be hij bleef... Een hele nare man. Ja, het. en hij wil gewoon alleen maar een beetje... Dat we, dat we goed met elkaar omgaan. Gast, kijk naar je leider. Ja. Wat, wat, wat, wat, ja. wat ben je aan het doen? Echt, het, sowieso het tempel van Hoekstra, hè? Dan moet je echt... Maar dat hij ook echt die stilte liet vallen echt? ook zo. Hè? Ja, echt. Oh, Zoals wat... dat hij eindelijk het woord mocht hebben. ja en dan is echt zo'n leraar, zo'n zo meester. Een nare meester. Wat een nare man is dat. Ja. En nou, ook het tempo. Echt, die gast aan tafel die moest echt wachten tot hij uitgesproken was. Geef, wacht even, wacht. Ik wil, finish. Let me finish. Jezus, dit gast heb je al gezegd. Dan ga je het nog een keer herhalen. het bleef ja. maar doorgaan. Wat een nare man, die hoekstra. Nou, hij zal binnenkort de hoek omgaan. Nou, sorry, dat, zo bedoel ik het niet. Het zou, zou fijn zijn. Hij, maar, hij moet hij terug daar. Ja, ja, zeker. We zijn klaar met hem. Ik bedoel, uh, hij, hij was natuurlijk voor Trump, dus dat is nu uh, geweest. Goed zo. Nee, uh, dat was een van de mooiste televisiemomenten van afgelopen week, vond ik ook wel. Dus je had ook zitten kijken. Nou, goed, we doen even een muziekje. Higher. Precies. We gaan steeds hoger en hoger. Not Bishop of higher, higher. Ah. I run the days into the night, I feel my heart is going go rogue,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 My memories all apart I'll lose my mind Not tonight Your guitar, I smash it up oh, Cause that's the music that I love Play it so loud you can hear it Yeah, I will go Screaming all my pain into the night Do what I like I lose control Shave my head and dance with girls you like It gets me higher ...van de, de great, great train Robbery. Die toch ook, heet toch ook Briggs? Ja, uiteindelijk dat naar Engeland teruggegaan is... ...en even nog gevangenisstraf heeft uitgezet. Nou goed, maakt niet uit. Dus, sorry, dat is weer een stukje geschiedenis... ...wat we toch ooit hebben behandeld. En toevallig was Briggs toen de tijd dat hij die treinoverval uh, overviel... was hij ook nog jarig gelopen. Dat was een heel apart uh, samenloop. Maar goed, dit was natuurlijk Bishop Briggs en het heette higher. Hoger moeten we, steeds hoger. Straks in een tweede geldje in het radioprogramma. Onder andere natuurlijk uh, nog wat uh, geschiedenis en ook weer de bericht. En wat hoor ik nou op het nieuws? In de Italiaanse stad Napels zijn meerdere auto's verdwenen in een zogeheten zinkgat... dat ontstond ja. op een parkeerplaats van een ziekenhuis. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De COVID-afdeling huh? van dat ziekenhuis What? moest worden ontruimd. Ja? Omdat de stroom uitviel en er ook geen warmte Maar wacht, hoor. Oh, oh, die verademing natuurlijk oh. ook. Maar wacht, daar zit wat achter. En ja, ben. QAnon heeft dat gedaan. Dat tegen ik ook. Ja. ja. QAnon. Die heeft daar zeg maar met water heel lang zitten spuiten onder de spuit grond. Ja. Om die hele covid, dat, dat bestaat toch niet. Dus dat moet op zeep geholpen worden. Hey, ik vond het verontrustende berichten. Ik denk, nou, ik wil het niet uh, bij de complot plakken, maar misschien ook wel. Goed. Uh, andere dingen zijn over fietsen. Ja, nou, dat het is waanzinnig. Er, zitten, er is dus ergens in Luik, de, de Montagne de Boeren in Luik... er is een straat die heeft 374 trappen. Het is de langste trap van het land, van oh. België... En uh, de YouTube staat dus vol filmpjes van een wagenhals die hier downhill naar beneden reed Over de treden. Oké. Uh, en dat is dus dan. Uh, nou, is is dus echt eentje helemaal misgegaan. Een 13-jarige zonder helm. Oh nee. Ja, halverwege echt, echt, Als die medische zorg nodig hebt, kan hij vergeten: krijgt hij niet. Ze zorgpremie moet hem hoog. Ja, ik denk het ook. Ja. Dus afgelopen zondag is hij dus echt gevallen. Maar maakt een tuimeling halverwege. Dus uh, zeg maar bij 280. <laughs> hij maakte een tuimeling. En de zonder fiets verder. Nog een tiental trappen. Tiental trappen. Ja, dat zijn echt heel veel trappen. Ja. En uh, weet het? Uh, <coughs> zijn hoofd heeft dus echt divers malen het beton geraakt. En uh, ja, het, het had wel veel erger kunnen Dood. aflopen. Want uh, hij had geen helm. Maar ja, dit, het is dus wel, dat is wel heel uh, opvallend. Als je zo jong bent, ja. hoe flexibel je bent en hoe soepel je bent. Ja, dat, dat is al, waar. Als jij dat doet, of ik... Weet je wel, je bent zwaarder, je bent minder fit... Dan, dan, dan gaat het gewoon fout. Maar goed, wat heeft deze man uiteindelijk overgehouden aan deze... Een, een hoofdtrauma en, en een open elleboogbreuk. Dat okay. was het. En de mensen die, dus die het uh... kijken... die hebben er gewoon een normaal trauma overgehouden. Ja, ja, ja. Die, ja die hebben het allemaal gezien. Ja, ja die dus ja. Sch schrik je het laatst natuurlijk. Wat een... Nou ja, goed, dit soort dingen... Moeten maar wat traf, ik, zo, ik wil daar wel eens een keertje ja. wandelen. Lijkt me wel leuk. Wandelen? Nou, wandelen het lijkt me nou niet helemaal naar die hele plek. Gaan. Naar naar beneden, beneden is prima... Ja. Maar het is een goede, goede training om dat te gaan doen. Dat is wel waar. Nou goed, ik, dit soort filmpjes kunnen we toch ook niet meer toelaten op internet. Dit zit aan tot verkeerd gedacht. Oh ja, ja, ja, verkeerd ja, gedrag ja. is niet waar we naartoe willen. Goed, laatste plaatje ja. voor 9 uur en na 9 uur de geschiedenis. hou je vast? Wat krijg je nou weer voor je kiezen? Oh, love you! It kills my courage! This time uh, Cause you ruined the city for me It only took one night and Yeah, I keep coming back And you know the reason why You ruined the city for me So if you're gonna do it, do it right Yeah If you're gonna break my oh, heart oh.